Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Syrische kabinet heeft besloten om de noodwet op te heffen... die het regime al bijna 50 jaar gebruikte om kritiek de kop in te drukken. President Assad moet zijn handtekeningen er nog onder zetten. Daarnaast worden ook de speciale rechtbanken voor politieke gevangenen opgeheven. Of de bevolking ook echt meer rechten krijgt is niet duidelijk. Vanochtend nog werd een demonstratie in de stad Homs bloedig neergeslagen. HAVO- en VWO-scholieren slagen minder vaak voor hun examen. In vier jaar tijd ging het slagingspercentage op de HAVO van 89 naar 85 procent... op VWO van 93 naar 89 procent. Volgens de VO-raad en scholierenorganisatie LAX komt dat doordat het VMBO steeds minder populair wordt. Veel kinderen kiezen voor een hoger niveau dat ze niet altijd aankunnen. Tegen Sietske H. uit Nijbeets is 12 jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie zegt dat zij haar vier baby's om het leven heeft gebracht...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 Volgens minister Heek valt de missie binnen het mandaat van de VN. De militairen gaan alleen adviseren en niet vechten. Naar verluid gaan er ook Franse adviseurs naar Benghazi. Werkgevers eisen in een kort geding dat minister Kamp alsnog werkvergunningen afgeeft... voor Roemeense en Bulgaarse seizoenswerkers, vooral in de land- en tuinbouw. Kamp weigert dat omdat hij vindt dat Nederlandse werklozen het werk moeten doen... maar volgens de werkgevers willen die vaak niet. De werkgevers stappen nu naar de rechter omdat Kamp een gesprek met hen weigert.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 Stop the boy, www.zfmzandvoort.nl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 Drum Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.